Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De hoogste baas van een bedrijf en de gemiddelde werknemers... is nergens in Nederland zo groot als bij Unilever. Topman Polman verdient 292 keer zoveel... als de gemiddelde werknemer van het Wasmiddelen- en Voedingsconcern. Zo blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Bij de nummer 2 in de lijst, Heineken... ligt het salaris van Topman van Boxmeer 277 keer hoger dan de gemiddelde werknemer.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 Morgen is de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag is de Grand Prix van Australië. Het weer, veel bewolking, ook af en toe zon. Vooral vanmiddag kan in het westen wat motregen vallen. En het wordt een graad of negen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files vanochtend in de Randstad. Het is niet echt sprake van een ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam heb je 10 minuten tijdverlies bij Knoop het En verderop tussen een Brugge en Naar de Vesting nog eens 20 minuten erbij. Dat heeft te maken met een kapotte auto. Op de A4 Den Haag Rotterdam, een auto met Pech, een vrachtauto met pech bij knooppunt Benelux in de buurt. Daar is de reis ook dicht. Een paar minuten vertraging. En op de 9 Alkmaar Diemen. Tussen Bad Oevedorp en en knooppunt Hodendrecht. Een kwartier tot twintig minuten tijdverlies door een pechgeval. Dat was de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Let him My bones If you find a mega, Hold on. Don't let him. Don't let him. Don't let him. Don't let him. Hold on to him tight. Don't let him Don't. Don't. Don't. Hold on to him tight. Don't let him go. Don't let him go. Hold on to him tight. So, welkom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 in een opname met John Engels en Lex Jasper. Eh, en ook nog Ruud Brink staat daarop. En eh, we gaan luisteren naar het nummer The Good Life. En wie heeft het voor je hand? Ik hoor niet. Oh, The Good Life...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 ZANG EN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 En dat is het dan. En dan komt daar geweldige muziek uit. En dat laten we over ons heen komen. En daar genieten we dan wel een beetje van.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 Ja. Of, of, of, of een ander orkest uit. Ik, ik snap er helemaal niks van. Ja. Laten we blij zijn dat we van die begenadigde muzikanten hebben. Ja. En, we... en, en proberen het naar vol te houden. Ja. Maar ja, het is niet aan ons. Nee. Jammer genoeg. Gelukkig hebben we dan nog podia zoals de Krocht. Ja, zeker. Ze... zeker. Ja, oh ja, daar kunnen ze tot. Uh, oh. Al moeten we ze met een rolstoel naar binnen rijden. <laughs> met veel plezier. Spelen. Ja. Wie uh, voorlopig nog niet op een rolstoel naar binnen moet in de Krocht... is uh, Sanne van Vliet. Nee, klopt.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 out the cloud I want to take you away Away from the crowd Have you all to myself Thorn and apart out of the tree. Say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 Fame instead, I guess that's your concern. We live and learn. All oh, love is gone, ballerina gone. On with your career. You can't afford a backwards glance. Dance on and on and on. A thousand people here have come to see the show. Round and round you go, ballerina dance.